Van toe zon en het is een graad of 20. Morgen meer zon, maar ook een enkele bui, ook dan 20 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Van LP en single Tussen 1955 en 1985 Goedemiddag Rut. Waar was je naar nou vorige week? Op het strand Een mooie kar, mijn nieuwe werk Een mooie kar op het strand Een mooie HEMA-kar Uren voor de deur gestaan hier Ja, ik stond ook met die kar voor de deur Maar dan op het strand Zou je toch naartoe komen? Zou je het toch vanaf daaruit doen? Nee, jij was niet op het strand Nee, natuurlijk niet Waarom niet? ge SMS had. Dat je naar het strand moest komen? Ja. Ja, ik zei alleen dat ik hier niet was, dat is waar. Het ja, was ook een beetje stil vorige week. Ja, heel erg stil. Ja. Je hebt een hey. mooie LP meegenomen van de Sound of Silence vorige week? Ja. Twee uur lang? Het programma, twee uur lang. <laughs> Heeft u ons gemist, dames en heren? Ik hoop ja, het. Ja, ja. Ik wil iedereen jaar roepen, Ja. Nou, we waren er ook niet, dus ik denk nee. Ja. Maar... maar we zijn er nu wel weer. Ja, we zijn er weer. Wees uh. niet bang. Nee. En het gaat heel leuk worden vandaag, want wat gaan we vandaag allemaal doen? Pa uh, platen draaien? Nee, meen je niet? Ja. Welke platen? Oh, wou je dat weten? Ja. Goed. Uh, nou, de mensen die natuurlijk lid zijn van onze huis weten het al wat we allemaal gaan doen vandaag. Want die hebben natuurlijk mijn berichtje gehad. Of ons berichtje gehad. moet dit hè? Natuurlijk, hè? Ja. Maar uh, even goed, welkom, uh, Maries, we zijn er weer. De vinyljaren, dames en heren. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, de LP's die we de vorige week hadden gepland, of die ik had gepland, die, uh, die krijgt u vandaag voor u kiezen. En het uh, wordt wel leuk, denk ik. Ja, ik uh, hoorde iets van uh, ZZ en de, de, de, de... ZZ en de Maskers? Ja. Kent u die nog, dames en heren? Ja, echt waar? Oh, God, dan ben ik net zo oud als ik. <laughs> ja, ik ken ze niet, dus dat scheelt. Zet zitten in de maskers dus vandaag. Uh, en dat is mijn allereerste LP die ik zelf kocht. Daarvoor kreeg ik wel eens wat. Maar van mijn ouders natuurlijk. Maar dit was de allereerste plaat die ik zelf kocht. Ik ja? hoop dat hij nog te draaien is. dan. Ja, ik hoop het ook. Uh, 1964 is hij uh, En daar heb ik maar liefst 18 gulden 50 toe voor gespaard om deze plaat te kunnen kopen. Zo. Ja. Uh, hoop geld. Een hoop geld. Hè? Ja. En een jaar later was het weer zover. Toen had ik twee LP's. Wil je maar 16,50 per jaar sparen? Ja. Heb je zo'n gat in je hand? Ja, vreselijk. Of weinig geld, kan ook. Dat kan ook nog. Een jaar later kocht ik weer een LP. Mijn tweede LP was Help van de Beatles. Ook 18,50. Wat een geld. En mijn moeder zei, dat je zoveel geld een plaat uitgeeft. Nou, oké. Okay. En daar nou uh, zijn ze hoeveel waard? Nou, dat weet ik niet. Dit zijn unieke. Dit is zeker een uniek exemplaar. Want ik denk niet dat iemand deze nog in een kast heeft staan. Uh, verder gaan we dus doen: Queen. We hebben Queen vandaag: uh, at the, of Night at the Opera. De beroemde LP uit 1975. Met natuurlijk de Bohemian Rhapsody erop. Maar of we die draaien, weet ik niet. Want Tuurlijk, die wel. gooi je al vaak genoeg. En verder hebben we Tommy. En Tommy is een hele aparte versie. U uh, kent Tommy natuurlijk allemaal als de beroemde opera uit 1969 van The Hoe. En dat was toen zeer, zeer, zeer baanbrekend. Dat was een van de allereerste zeg maar, pop-operaat of rock-operaat. Hoe noem het. En in 1972 heeft het uh, London uh, Festival Orchester Chamber Choir. Zo heet dat dan. Zeg je het nou goed, London Festival Orchestra, Ik, ik, ik zit alweer te twijfelen. Niet alweer te twijfelen, maar goed. Uh, in ieder geval, een bekend Londen symfonieorkest heeft uh, die plaat... Uh, heeft Tommy opnieuw uitgevoerd, toen op de klassieke manier natuurlijk. Echt als een, als een opera. Wel met pop, eh, invloeden, gitaren, bas, drums en alles. En um, daar zat er dus als... Uh, nou, ik zal u even... Nee, ik ga u dat straks wel vertellen, want anders wordt er veel te lang gegletst en dat is niet goed. Gaan we wel vertellen als we die plaat gaan draaien. We gaan beginnen met Zetzer uh, de Maskers. Een prachtige plaat uit 1964. Zetzer uh, de Maskers is opgericht in 1963, om precies te zijn. Um, en was stond onder de leiding van uh, Bob Bauber. En... Uh, ze hadden hun tv-debuut uh, in de vuist van Willem Duis Zie je dat nog staan, dat programma. Willem Duis vond het toen zeer matig, geloof ik. Omdat ze ook met maskertjes op speelden en zo. Ja, zet ze en de maskers. Dus hadden ze maskers op. ja Verder zat Jan de Hond erin. Tegenwoordig, uh, die was vroeger boekdrukker Maar hij is toch maar gitarist geworden. En heeft ook een tijdje, <coughs> de laatste tijd uh, gespeeld... in de begeleidingsband van Baudwein de Groot. Verder uh, is hij eigenlijk de man die La Comparsa... Uh, op, de, op, de op de ja op de weg heeft gezet, op de, op de, ja, zo moet je dat zeggen. Uh, en hij heeft, ik heb toen in, in de tijd bij Radio BVW nog eens een keer als speciale gast gehad. En toen had hij echt tientallen versies van La Compassa bij zich allemaal gebaseerd op zijn versie. Eigenlijk is La Compassa een pianostuk, een Spaans pianostuk. Ernest Laguna heeft het geschreven, als ik het goed heb. En uh, hij heeft daar dus uh, ja, Ernesto Lacuna, moet ik zeggen. En die, uh, dat heeft hij toen voor gitaar bewerkt en die versie is standaard geworden. En elk, zeg maar, gitaarbeentje speelt dat stuk. Ja, echt een beetje shadowsachtig en zo. Um, we gaan er iets van draaien van deze plaat, daar gaan we mee beginnen. Uh, plaat uit 1963, een soort verzamel-LP. Ze hebben één LP gemaakt en later nog een verzameling. En daar, die heb ik dus vandaag uh, bij me. En we beginnen met de herkenningstune van ZZ in de Damascus, Want dat had een band toen nog. Hij had een herkenningsmelodie. En dat heet Beat Girl. Ja. <laughs> ja, helemaal geënd natuurlijk op de muziek van de Shadows uit die tijd. De sound is bijna exact gelijk. Ook dezelfde gitaar trouwens. Maar die, die Jan de Hond was wel een heel inventief mannetje als gitarist. Hij was, hij was altijd aan het experimenteren met sounds en had dan weer hele gekke geluiden. Maar in het begin, dat deze band dus nog ZZ en de Maskers heden en leiding stond van Bob Bauer, leek het eigenlijk een beetje... Uh, ja was het eigenlijk helemaal gewoon geënt... op Cliff Richard en die Shadows, natuurlijk. Maar uh, toch wel heel apart, want... zij hadden een orgeltje erbij. Ja, zij, hadden, ja, zij hadden een orgeltje erbij. Okay. Maar goed, dat hoor je straks wel. Want dat zat in dit nummer... en was dat daar niet zo aanwezig. Goed, ik zei het al. Uh, tweede LP is van Queen. En uh, dat is een, uh, een prachtige plaat. uit 1975 was de tweede LP die Queen maakte. De eerste was Sheer Hard Attack. Uh, daar stond onder andere Killer Queen op. En deze plaat maakt natuurlijk buitengewoon veel indruk, vooral ook door ja, de popzong aller tijden, want zo kun je hem zo langzamerhand toch echt wel noemen, want hij staat al jarenlang uh, nummer 1 in de top 2000's en rock 100s en weet ik het allemaal niet. Kortom, het is eigenlijk de popzong van, uh, van de 20ste eeuw en misschien ook zelfs wel van de 21ste want ik moet nog zien wie dat nummer ooit van nummer 1 afkrijgt. Bohemian Rhapsody staat er natuurlijk op. Het leuke is dat deze plaat echt gemaakt is door Queen zelf. Dat er ook heel denigrerend op staat ergens onderaan no synthesizers. Terwijl de latere muziek alleen maar met synthesizers gemaakt is. Mm -hmm. Dit uh, jaren tachtig Queen zeg maar. Maar hier gebruikten ze absoluut geen gitaren. En was het hele soundje natuurlijk vooral gebaseerd op de hele innovatieve gitaarklanken van Brian May. En Brian May was vooral zo uh, innovatief... omdat hij heel erg veel met multitracking deed. Dus meer sporen over elkaar... en dan speelden die solo's drie- of vierstemmig. En dat gaf een heel, uh, heel apart uh, effect. Live hebben ze dat niet zo erg kunnen waarmaken ooit. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Want het was gewoon puur studio. Maar wel erg, erg mooi. Queen, uh, Night at the Opera. En het eerste nummer heet... Death on Two Legs. Yes. Queen. Kiss my ass goodbye. Het volgende nummer dan gaat in elkaar door, geloof ik. En ja, dan gaan we het luisteren. Heel nee, kort, joh. nummertje. Oh. Is het heel kort? Echt, echt een hele korte. Zo, mooi. Oké. Okay. Dat was hem, zo nou. kort was hij. <laughs> Queen, The night at the opera, oftewel Death on Two Legs. Prachtige plaat. Dus. Met uh, een aantal kanjers van hits en hele bekende nummers van, uh, van Queen erop natuurlijk. Maar die hoort u de komende twee uur. Bijna twee uur nog. Hoort u uur en nou. drie kwartier. Uur en drie kwartier. Kan ook. Uur en veertig minuten. <coughs> ik ben verkouden, verdorie. Ja, ik, ik het? hoor het. Ja, nou ja. Ik hoop niet dat het erg opvalt. als, nou je, ja, toe, je, als, als, als je het een paar keer nog zegt, niet. Nee. Als je uh, af en toe gesnotter hoort, dan weet je hoe het komt. <laughs> <coughs> Goed. Tommy, gehoest en geroest, maar het hoort ook een beetje bij het weer, Ruud. Ja, zo is dat. Ik ben ook net verkouden geweest. Uh, Tommy heb ik het over. Ja, goedemorgen. Uh, Tommy. Tommy. Van de Hoe. Uh, Van de wie? Van de Hoe. Wie? Tom, nou ja. <laughs> Dames en heren, letten we even op hem, letten we even niet op mij. Uh, wie? De, nou ja, goed. Hoe? De Hoe dus. En uh, prachtige plaat uit 69. De Hoe, die schreef geschiedenis daarmee. Uh, omdat het eigenlijk de eerste complete rock opera was die, uh, die echt een giga-succes had. Ik geloof dat er wel meer mensen iets aan het proberen geweest zijn. Maar de Hoe braken er echt mee door. En maakte giga indruk, indruk met, die, uh, met die opera. En dat vraagt er dan natuurlijk om dat daar uh, ja, wat mee gedaan wordt. Want de Hoe deed het natuurlijk zoals ze dat zelf deden. Met hun twee gitaren en bas en natuurlijk drums en de zang van Roger Daltrey. Maar uh, in 1972, om precies te zijn, uh, kwam er een prachtige dubbel LP uit. In een zeer luxe... Uh, uitvoering, verpakking ook, heel mooi. Um, door het London Symphony Orchestra. Ja, zo heet het orkest. Het London Symphony Orchestra and Chamber Choir. Dus oftewel het Groot symfonieorkest met Kamerkoor. En die hadden de, de opera dus een beetje aangepakt van Tommy. Maar het leuke was: het moest natuurlijk wel een beetje rock blijven. Dus um, de vocalen en zo. ...werden door een groot aantal gastartiesten uh, gedaan. Ik noem ze even. Vindt u misschien wel leuk om dat te horen. Om dat te weten. De, narr de narrator... ...dat is de man die zijn dus teksten inspreekt. De, zeg maar de, de voice-over. Dat is uh, Peter Townsend. Pete Townsend. Uh, de, <coughs> sorry. De, de hoofdrol werd natuurlijk gezongen door Roger Daltrey. Dat uh, kan natuurlijk bijna niet anders. Die zong Tommy... Dan hadden we de nurse, dat was Sandy Denny. Dan hadden we ook nog de lover, dat was Graham Bell. De vader, Steve Winwood. De ja, ja. mother, Maggie Bell. Ook geen kleintje. De hawker, dat is Richie Havens. Die kent u misschien nog uit de film Woodstock. Die man is, freedom, freedom. Met die met die lange bruine jas aan en zo. De acid queen, dat was Mary Clayton. En die is vooral weer bekend... Ja, ik, ik vertel u maar even. Die is vooral weer bekend van het nummer Gimme Shelter van de Rolling Stones. Want daar zingt zij dus onder andere ook op mee. Die hoge vrouwenstem, dat is Mary Clayton. Tommy was natuurlijk Roger Daltrey, dat zei ik al. Dan Cousin Kevin, dat was John Entwistle Die zong ook, ook van de hoe. Uncle Ernie uh, was Ringo Starr. Dan uh, The Local Lad, de man die dus uh, zeg maar erg jaloers was op Tommy... omdat hij zo goed was met die fruitmachine of met die, met die flipperkast. Uh, Rod Stewart... En uh, de dokter die Tommy dus uiteindelijk uh, behandelt, ofzo, dat was Richard Harris. En Richard Harris kent u dan natuurlijk weer van die giga-hit MacArthur's Park, wat hij geschreven heeft. Nou, u ziet het: een zeer indrukwekkende cast van, uh, van Engelse mensen, die dus uh, aan dit project uit 1972 hebben meegewerkt. Eigenlijk dus een beetje de klassieke opera-versie van Tommy. We luisteren naar de overture. Door het London Symphony Orchestra. We'll never know him Believe him, miss him with a number of men Don't expect to see him again 21's gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. So you think 21 is gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. What about the boy? What about the boy? What about the boy you told me, Lord? You didn't hear it, it, you didn't, didn't see it You won't say nothing to know Whatever in your life you never heard it I've said it all seems without any more You didn't hear it, you didn't see it You never heard it, every word of it You won't say nothing to know I'll never tell a soul what I know it's true Got a feeling 21's gonna be a good year Especially if you and me see it in together So you think 21 is gonna be a good year Could be good for me and her, but you and her, no never I have no reason to be over optimistic But somehow when you smile, I can brave bad weather Met ja, is het niet uh, fantastisch? Nee? Ja, dat is dan weer het volgende. Het <laughs> gaat heel snel. We waren gewoon vergeten om hem uit te zetten. Dus We hebben al drie nummers gedaan. Nou, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik wilde deze plaat toch helemaal een beetje centraal zetten vandaag. Want ik vind het zo geweldig dit. Um, een klassiek orkest en met een, een deel rockband erbij. Het jammer is alleen dat de Hoes niet verbeld uh, wie de rockmuzikanten waren die erop meespelen. Ik denk niet dat het de Hoes zelf geweest is. Maar goed, dat, uh, Maurice die weet dat. Die uh, kijkt het even na in zijn analen en dan komt het allemaal wel goed. Jawel. Natuurlijk. Goed, Tommy dus. Die orchestral version. Uh, London Symphony Orchestra samen met uh, de London Chamber, Chamber Choir. En dan natuurlijk niet te vergeten... al die fantastische artiesten. Onder andere Ringo Starr, uh, Rod Stewart... Steve Winwood. Toch niet de kleinste jongens die hier aan meededen... aan deze prachtige versie van Tommy. Kijk even op de klok. We zitten alweer aan het raar lopen. Hè? Het gaat hard? Dank je ik wel. wel. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, de jury is er weer. Die zaten net ook al te genieten, want dat zijn een beetje klassieke liefhebbers. Dus die vonden dit eigenlijk wel mooi. Die zeiden, had die bent er niet bij weggekund? Nee, dat kunnen we niet meer uitvegen. Dat gaat niet. Ja, Go weet je, dat is, dat is een mooie. De jury was er. En weet je wat ze ondertussen gewoon deden? Nou. En je, in principe hebben hun de knoppen van of het goed is of niet. En ze zaten al er. Ja? is dus dat hun schuiftevraag. Ja, ja, ja, oké. Okay. Dit ja, is ook een hè? Ja, oké. Okay. Want anders hadden we... Er continu dat applaus er doorheen geweest. Dat ja, is nou ja. klassieke gedeelte. Dat had natuurlijk wel een, een, een live effect gegeven. Het is ja. net of het live opgenomen was. Ja. Maar dat is had natuurlijk... gekund. Ja, had gekund. Goed. Nou, u hoort straks nog meer van deze onvergetelijke plaat, Deze prachtige Tommy. Want uh, we zullen daar proberen nog wat meer van te draaien. Uh, het enige nadeel is dat de nummers vrijwel direct in elkaar overlopen. Dus uh, misschien hoor je wel veel meer dan eigenlijk de bedoeling was. Maar goed. Um, het kan raar lopen. Ja. Wat hebben we vandaag? Want het is jouw afdeling. Ja. Is jouw afdeling. <laughs> Mijn afdeling. Nou, nou ja, nou, in zoverre. Uh. Huh? Uh, Amy, Amy McDonald met ja. This is the Life. This is the Life. Oké. Okay. Nou, dat is een serie nummer. Ja. ja van, de, van 2009 geloof ik. Ja. Goh. Maar goed, dat uh, maakt niet uit. Ook dat kan. Ja. Zul je Dat maar was... gewoon gaan luisteren? Ja, zullen we maar doen. Ik ga nog niet zeggen wat hij komt, hè? Nee, moet je niet doen. Hallo, oh, de wind whistles down. De cold dark street tonight. En de the mensen die would dance in. To the music vibe. En de Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song. Het kan recht lopen. Ja, dat kan. Het. Nog twee hebben we er te gaan en dan gaan we wat anders doen. Toch? Ja, nog twee weken dit. Ja, nog twee weken dit en dan gaan we wat anders doen. Dan hebben we nog uh, de volgende keer Patricia Pai en Amy Stewart. Oh. Nou, Niet ja. tegenover elkaar, maar dat zijn de originelen. Ja, ja. Nou, dan lachen we er dan. Ja, wie weet. Goed. Maar uh, nog twee te gaan dus en dan gaan we iets anders doen. Ja. Maar we... dit is de derde. Ja. En dat was Amy McDonald. This Is Alive. Ja. En de tegenover. Ja. Wat krijgen, we? wat krijgen we? Vertel het me. Ik ben zo nieuwsgierig. Nee, nou, ik denk je dat de jure nieuwsgierig is, want nee. dat is echt een droom van werkelijkheid wat ze gaan doen. Oké. Okay. Sylvia Zwart. Wie is dat nou weer? Ik heb werkelijk geen idee. Oh. Jij, ik ken het alles? niet. Ja, maar. Sylvia Zwart ken ik niet. Sylvia Zwart, oké. Okay. Was je nee. Swart? zwart? Zou kunnen. Of van... Uh... Ik weet het niet. Ben ik wit? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nee. Een droom zwart -wit. van... Zwart-wit. Ja. Van Goeie. je? Ja. Zou kunnen. Dat is ook leuk. Ja, leuk. Maar euh, zwart-wit, heet het nummer maar zo? Nee, Droom van Werkelijkheid. Oh, Droom van Werkelijkheid. Van Sylvia Zwart. Oké. Okay. Het is een mooie droom, een mooie droom van werkelijkheid. zwart met, met, met keyboard orkest. Ja, live. Nou, dacht ik niet. Live keyboard orkest? Ja. <laughs> Vind ik wel mooi, hè? Ja, maar, uh, ja, dat... ja, ja oké. Okay. Ik ben maar... er niet zo gesermeerd van. Nee, maar ja, goed, wij hebben niets te vertellen. Nee, helaas niet, daarvoor ja. hebben we de jury. Maar Ja, ja die, die jury, uh... ja. Ook niet dus. Dat die zijn de snelheid dit keer. Ja. Ik vond er echt niks aan. Die zijn echt heel snel uit. Het is nog nooit gebeurd zo snel. Nee. Ja. vind als je nou zo'n nummer naspeelt. Vind ik allemaal goed hoor. Vind ik, ik bedoel, het is, het is allemaal niet zo onsmaakvol gedaan. Maar dan zeg ik op een gegeven moment. Op zich, de tekst is wel grappig. Ja, maar dan moet je hem wel goed uitspreken. En niet het over gedaan. hebben. Gedaan Nee, nee. Ja, dat is ook. En een beetje neuzig allemaal en zo. Ik, uh, ik vind als je Nederlands zingt. moet je Nederlands wel uitspreken. En dan moet je dat niet een half door je neus laten. Reklenken. Ja, meneer Henk, ja, jan ik vind, ik vind het, het erger dat ze dan zo'n zo gitaarsolootje, een, een sampletje nemen. God, kan je ja. nou niet eens even nou een echte gitarist betalen? Ik bedoel, je hoort dat gelijk. Nou, niet blijkbaar kunnen ze dat dus niet betalen. Nee, nee het zal wel zien goedkoop... Ik, ik, vermoed, ik, vermoed ik, ik vermoed dat het uit de richting van Volendam komt. Zou zomaar kunnen. Zou zo kunnen. Ik, ik kunnen. weet het echt niet. Het is, ja, ik vermoed dat het uit de buurt van Vallendam komt. Zomaar. Mooie, mooie Palingsound. Dus. Ja, zo. Nou, Palingsound was echt <laughs> <die> mensen, <altijd. laughs> ja, was heb, een instrument, altijd. Ik heb Bezet uh, Zelden nog op, een, of op de cats nooit op een sample kunnen betrappen, hoor. En, en uh, Nick Simon ook niet. En Jasmeet ook niet. Ahem. Goed. Nou, fijn. S dat S was Sylvia. Ze hebben zelfs een finhuis. Oh, nou leuk voor de. Ik zal er geen lid van worden. Nee? Nee, ik ga er Lijker. geen lid van worden. Nee, Lijken ik vind het niet meer zo veel. Nee. Goed, uh, wat wou hmm. ik nou zeggen? Nou, ik hoef het verder niet te weten ook. Uh, we gaan naar de, de, uh, onze LP's terug, dames en heren. Dit was uh, de op twee na laatste het kan lopen, want we gaan over twee weken iets heel anders doen op dit tijdstip. En dat wordt, ik kan u wel even een tipje van de sluier oplichten. Het gaat heten de confrontatie. Oh? Verder zeg ik niks. Gaan we daarmee doen? Nee, dat, ga ik, dat merk je over twee weken wel. Waarom? Maar het gaat heten de confrontatie. Dat is zeker. Goed. Weet je dat ze op heel veel cd's hebben gestaan, die Sylvia Zwart? Oh, dat, moet ze staan, dat moet ze zelf weten. De piratenboxen um, en dat soort we dingen. We gaan naar uh, ZZ en de Maskers, dames en heren. Dat leuke gitaarbeentje met orgel uh, uit de jaren 60, Opgericht in 63. En uh, ze vielen toen de tijd heel erg op. Uh, omdat ze dus inderdaad altijd speelden met maskertjes op. Ja, ik bedoel, als je de maskers heet, speel je met maskertjes op. Voorman daarvan was uh, Bob Bauber, maar die horen we nog even niet. Want we gaan het hebben over La Comparsa. La Comparsa is een pianostuk uh, geschreven door Ernest Lucona, een, een, een Spaniol. Ik, had dat, ik kan me nog herinneren dat wij dat thuis vroeger ook hadden, op een 78 toeren plaat nog. Jo, zo oud ben ik al. Die kan ik hier niet afdraaien. Nee, nee maar die plaat heb ik ook niet meer. Oh. Maar we hadden hem vroeger wel, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Maar Jan de Hond, de gitarist van en de Maskers, die heeft dit stuk uh, opgepakt en die heeft het omgezet naar een uh, stuk voor een gitaarband. En het merkwaardige van het verhaal is dat elke, nou heel veel, duizenden gitaarbandjes in de hele wereld, juist die versie van, van uh, Jan de Hond, van de Maskers dus... Uh, hebben opgepakt. En hij, ik heb ooit een gesprek met hem gehad. Het was toen ik bij Radio BvK nog een muziekprogramma had... waar hij een keer uh, twee uur te gast was. En toen had hij... heel veel van die versies had hij bij zich. En dat was machtig leuk om dat allemaal te horen. Die waren dus allemaal gebaseerd op deze versie. Dus iedereen dacht eigenlijk zo langzamerhand... dat Jan de Hond het stuk geschreven had. Maar dat is niet zo. Hij heeft het uh, geanalyseerd. En nou, u zult het gelijk herkennen. Het is echt natuurlijk uh, de optimale shadow sound... Uh, maar dan door een Nederlandse band. Het is verschrikkelijk mooi opgenomen. En uh, het leuke is dat hier een van de allereerste portable elektronische orgeltjes achter zat. Die, die zijn er al lang niet meer, die dingen. Uh, de oudere mensen weten dat nog wel. Uh, de fili Dat weet jij natuurlijk niet. Maar goed, oké. Okay. fili Corda was een klein houten draagbaar orgeltje. Een van de allereerste. Philips was, was eigenlijk een van de allereerste daarmee. Later kreeg je natuurlijk andere merken die daarop insprongen. Maar Philips was daar heel vroeg mee al, in 1963. Zo'n draagbaar orgeltje, de Filicorda. Nou, die hoort u ook in dit stuk. La Comparsa. hier zijn ZZ en de Maskers. La comparsa van uh, ZZN de Maskers, gearrangeerd door Jan de Hond. Originele compositie van de Spanjaard Ernesto de Quota. En uh, het, het leuk dat hij hoestelt, het is dan weer zo grappig. Het is een typisch echt beginse truttige, Nederlandse, uh, truttige Nederlands in uh, de jaren 60. Uh, was oorspronkelijk boekdrukker, behoort thans tot de beste solisten in het beat-genre. <laughs> staat dat dan op de hoes? Dezelijk gewoon. Uh, favorieten van Jan de Hond waren de Beatles en West Montgomery. Nou, ik kan het uh, uh, uh, tegenstrijden. mag je wel, eens wel zeggen. Ritmegitaar speelde Jaap de Groot. De basgitaar was Hans de Hond. Uh, elektronisch orgel, dat was uh, Jan Otting. En de drums werden gespeeld door Alewijn Dekker. En nou, daar weer bij. Die verving begin 64 Pierre van der Linden. En Pierre van der Linden... Die speelt dus gewoon met Focus. Speelde met Focus. Met Brainbox. Draait op dit moment weer in de reunie van Focus mee. En uh, ook van Brainbox. Want Brainbox, die, die bekende Nederlandse band. Die draait weer in de bezetting van 1971. En het leuke is. Daar hebben we een paar weken geleden over gehad. Mijn zijn eigen bassist Kees van der Laarzen. Die speelt daar dus ook in. Brainbox. En dus Pierre van der Linden is eigenlijk een beetje begonnen bij de maskers. Zo zie je maar weer. Hoe het allemaal weer in elkaar grijpt. Queen. A, day, a Night at the Opera. Even uh, wat anders. Ja. Hoe was het eigenlijk uh, met jazz hier in Zandvoort? Ik vond het heel gezellig. Echt waar? Ja, ik vond het vreselijk gezellig. En ik, heb, uh, ik vond het zo ontzettend gezellig. Het was een ouderwets. Het gewoon lekker ouderwets veertje. Ja, ik vond het heerlijk. Je was in vier en je was in take vijf. Ja. En dan heb ik iets opgevangen wat je in vier hebt gezegd. Oh, en dat was? Nou, dat, iedereen, dat je iedereen oproept om te luisteren vandaag. Ja, ja. En gisteren. Ja, ja, uh, ja, vorige week, in ja. de volgende week. Ja. Ja. Heb je dat bij Take 5 ook gedaan? Ja. Goed zo. Ja, dat heb ik daar ook gedaan. Ik ben trots op je. Ja, verteld over dit prachtige radioprogramma. Nee, maar ik vond, ik vond het weer heerlijk gewoon. Bij, in, in weer, de eindelijk de, terug in Zandvoort. Eindelijk, ja, nou, ik mag wel zeggen uh, dat Zandvoort. Ik, ik speel dit jaar meer, meer in Zandvoort dan, over, dan ergens anders. Ja, nee, maar hebben we het met de jazz? Ja, ik vond het weer heerlijk. Wat denk je was de laatste keer een jazz in Zandvoort Nou, dat ik nu jaren 15 geleden Echt waar? Ja, zoiets. Zo. Zoiets. zoiets. En gewoon weer ouderwets gezellig druk. Ja, alleen was het jammer genoeg niet buiten. Het was in het, in het kleine cafeetje, maar dat was op zich vreselijk gezellig. Maar uh, ja, nou ja, en op het strand was eigenlijk ook het sfeertje wat we toen uh, in, in jaren tachtig hadden en zo. Was, toen bij uh, de bestier vroeger. Ja, en uh, wij zaten vroeger natuurlijk veel bij Freddy en Paul, maar dat bestaat niet meer. Nee, klopt. En uh, daar zaten we het vroeger wel. En nu dus bij Take 5. En dat was gewoon eh, lekker. Het was gewoon lekker om weer voor enthousiaste mensen, mensen die gewoon voor onze muziek komen, gewoon lekker om dat te doen. Heerlijk. Ik hoop volgend jaar weer. En Goed. haarlem nu dit weekend, hè? Oh Ja. Maar ja, daar mogen wij officieel niet komen, omdat we geen jazz spelen. Is dat zo? <laughs> ja, natuurlijk. Wij zijn een rockband, we zijn geen jazz Ah nou ja, je blues toch? Ja, ook. De blues dan. is een onderdeel van de jazz. Ja, zeker. Hé, hey maar nee, we gaan niet onze tijd zitten verkletsen, want eh, potverdorie, daar dus, komen we nooit aan alle platen toe. Ja, nee, ik wil het gewoon even weten, sorry. Oh, okay. Buiten nou. de uitzending, dan praat je niet meer met me. Nee, jij bent ik... mijn beste vriend niet. Nee. Nou, oké. Okay. Jij bent mij ontrouw, dat is het. <laughs> ja, jij bent mij ontrouw. Zo, Lagen. zo, zo is dat. Goed, you're my best friend. You're queen. Zo, <laughs> jij gaat alweer snel over. <laughs> ik ben zo snel, eerlijk. oh my best friend Queen van de, de langspeelplaat uh, A Night at the Opera. En daar gaat u straks nog meer van horen. We gaan gauw door, want uh, anders dan worden we afgebroken weer door het nieuws en zo. En ik heb nog een mooi lied weer van The Orchestral Tommy. Wel, de uitvoering door het London Symphony Orkest uh, met, uh, met de London Chamber Choir. En een keur aan Engelse gastartiesten. Dit stuk wordt gezongen door John Entwistle, de bassist van de Hoe. En dat nummer, dat heet Cousin Kevin. We nou even kijken of het hem allemaal lukt daar. Het is allemaal lastig om het te vinden. Maar goed, daar komt hij. Cousin Kevin. Van de... Van Tommy? Tommy. Oh, ja. staat er niet op. Oh. Staat er echt niet op. There's a oh. doctor I found. Oh, wacht even. Go to ik the denk... mirror boy. Tommy, can you hear me? Smash the oh. mirror. I'm free. Miracle. Cure ja, sensation. Nee, ik denk dat ik al weet hoe dat werkt. Sorry. Amazing Journey Sparks, ja, said to the Blind the Christmas. Deze moet je hebben. <laughs> ja, natuurlijk. Dubbel, het is een dubbel OP. En, en Kevin, uh, ja, die heb ik hier wel op staan. Ja, precies, want dat is kan 2. Ze hebben dat doorgenomen. Nee. Dat hebben ze speciaal voor de radiosaison gedaan. Dit is Kant 3. Oh, dat kan ook. Nou, Kast en Kevin, die gaan we nu draaien. Kom op, nou. Straks is het echt nieuws. Kast en Kevin, daar komt ie. Van John Entwistle met de London Symphony Orchestra. neef, all alone cousin. Let's think of a game to play Now the grown ups have all gone away. You won't be much fun being blind deaf and dumb but I've no one to play with today Do you know how to play hide and seek To find me it would take you a week But tied to that chair, you won't go anywhere There's a lot I can do with a freak How would you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 John uh, Entwistle's of uh, Cousin Kevin. Beetje raar neefje. die uh, met Tommy allerlei rarigheden uithelde. omdat hij toch uh, doof en blind was en zo. Dus <laughs> ja, dat uh, heel raar allemaal. Beetje, beetje absurd. Maar goed, het hele verhaal is wat absurd. Maar dat is juist wel leuk. Tommy dus, de orchestral version. En we gaan door uh, na het nieuws van uh, drie uur. En dan krijgt u nog meer moois van onder andere zetse dan de maskers. van Queen en natuurlijk van Tommy. Tot zo.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 CDA-voorzitter Bleker heeft twee manifesten van partijleden in ontvangst genomen over de kabinetsformatie. Het ene vraagt de onderhandelingen met de PVV te stoppen. De ondertekenaars vinden die partij een bedreiging voor de rechtsstaat. Het andere roept juist op door te gaan met de besprekingen. De ondertekenaars daarvan zeggen dat het CDA niet bij voorbaat de PVV moet uitsluiten... en dat het resultaat van de onderhandelingen moet worden afgewacht. Beide manifesten zijn door zo'n duizend CDA'ers ondertekend. Ondanks het afnemende aantal bosbranden in Rusland... is de hoofdstad Moskou nog steeds gehuld in een dikke laag smok. Later deze week wordt vanuit het westen een koufront verwacht. En dat moet definitief een eind maken aan een periode van twee maanden hitte... en aan de smok in Moskou. Al dagen is de lucht ernstig vervuild met koolmonoxide... en andere gevaarlijke stoffen. Wel is de smok van de laatste dagen iets minder dik dan eerder deze maand... toen Moskou een week in de rookwolken zat... De rechter heeft de opening van de tv- en radiokabelmarkt vernietigd. De opta had bepaald dat klanten zelf een kabelexploitant zouden mogen kiezen. Daardoor zouden abonnementen aanzienlijk goedkoper worden, vond de opta. Alle kabelmaatschappijen hadden tegen het besluit van de opta geprotesteerd, omdat de telecomwaakond zijn bezwaren over te kleine concurrentie en te hoge prijzen niet hard heeft kunnen maken. En de rechter gaf de kabelexploitanten daarin gelijk. Archeologen hebben in Duitsland op een eerder al ontdekt romeins slagveld talrijke wapens gevonden. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk gebruikt bij een veldslag in het jaar 235. Naast metalen wapens zijn veel spijkertjes gevonden van de schoenen van de romeinse soldaten. De archeologen vonden op het veld bij Oldenrode ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Van